In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Geen van de kandidaten heeft bij de eerste ronde de absolute meerderheid gehaald. Grote favoriet Dilma Rousseff bleef steken op ruim 46% van de stemmen. Ze neemt het op op 31 oktober tegen de nummer 2, de conservatief José Serra. Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. Miljoenen reizigers lopen vandaag in Londen vertraging op door een 24-uur-staking van het metropersoneel. Vakbonden verzetten zich tegen het schrappen van 800 banen. Vooral het aantal mensen dat achter het loket werkt kan volgens de directie omlaag.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 Can't wait, wanna see, how this night is gonna be, just a touch away.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 De Euro Breakdown? Vanuit de Euro Breakdown, de nummer 39 trouwens van oh. deze week. Oké. Okay. En die is een handen van Aura Dione. En die heet I Will Love You Monday.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 Sometimes I get a little mad Don't you know no one alive Can always be a danger When things go wrong You're bound to see some bad But I'm just a soul Whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be missing Then sometimes again it seems I get a little mad Don't you know no one alive Can always be a an ninja When things go wrong You're bound a season and bear.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 Waar je onbewust in het tuin wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken, en alles geven zijn verpaald. Maar er is niets aan de hand. Vissingen, adem, zwaar.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 Yep, daar gaat het om. Dus vannacht uh, regen en dan morgen gaat het weer opklaren. Dan hebben we, als we opstaan, ik weet niet hoe laat je opstaat, maar ik ben uit zo, <laughs> zo vroeg. Maar... Oh. <laughs> dan hebben we zon met, uh, met wat sluierbewolking. Oké. Okay. Uh, dus we krijgen geen staalblauwe lucht, maar uh, een lekker zonnetje.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 En uh, daar komt dan uh, wel, wel wat warmte vandaag, vandaan en geen vochtige lucht. Dus de kans op zon de komende week is, uh, is wel aanzienlijk. Oké, okay, maar ook zeker voor morgen. Voor mensen die langs die kunstroute uh, willen gaan lang ja. galerie, en langs alle galerieën. prachtig weer bij. Lekker weertje hoor. En ook lekker strandweer om lekker een lekker frisse uh, uh, neus te halen. Lekkere, nou, frisse neus, 21 graden. Ja, oké, okay, maar goed. Uh, het lichter, als je uit de, uit de wind in de zon gaat zitten... Dan uh, Dan moet je je insmeren. Dan, nou, insmeren... <laughs> Het is zonkracht 3. En uh, dat houdt. We hebben. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, in de zomer hebben we zonkracht 7 maximaal. En in de winter is die 1 tot 0. En we zitten daarna nou zo'n beetje tussenin. Maar insmeren is niet echt meer nodig. Oké. Okay. Dus. goed. Jij kan ook. Lekker ja, voor... ik zou ook in de zon. Ik heb morgen zo druk. Maar daar hebben we straks, straks wel even over. Oké. Okay. <laughs>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 Dan hoorde je de Sugar Babes op jouw radio. Zaterdag, jouw radiodag. Duister en oordeel zelf. Ja, we gaan. Hij is weg. Zo, uh. Hij is weg. Hij is weg. Goed. We hebben hem nu niet, We hebben hem niet meer. Dan bellen we even verder. Nou, dan uh, probeer ik er even opnieuw. Ik Even kijken, weer? is hij nog? nog? Hij is helemaal weg. Hij is helemaal weg, dus we gaan even opnieuw bellen met Joop. En, uh, dus uh, tot die tijd even weer een plaatje. Dan doen we weer een stukje muziek.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 Zandvoort moet alles uit de kast halen, proberen te halen. om uh, toch hier punten vandaan te slepen. Het elftal is weer gewijzigd. Het taal van de Oort is niet aanwezig. Uh, Ronald Kalens daarentegen staat nu weer in de basis. Eindelijk. Daar ben ik wel heel erg blij om. Thijs Rikkers voorin samen met uh, Maurice Mol. en daarachter uh, functioneert Michael Kuil als uh, zeg maar, uh, derde spits. Zandvoort uh, uh, is uh, redelijk begonnen. Uh, we, we spelen pas eigenlijk een minuut of uh, wat is het, 6-7 zo ongeveer. Maar. Uh, ze zijn toch twee of drie keer voor het doel van voor ons geweest. Aan de andere kant uh, staat George uh, Schmied op doel in Zandvoort, bij Zandvoort. En die gaat uh, nu in de problemen komen. Nee, hij heeft hem gelukkig. George Smit die dus uh, Boyden vet vervangt. Ik heb geen idee waarom Boyden niet is. Daar moet ik zo meteen uh, naar uh, gaan vragen. Want ik had dat nog niet in de gaten totdat ze het veld opkwamen. En ik nog niet een gelegenheid heb gehad waarom uh, de vet niet aanwezig is. Goed, George Smit, een hele betrouwbare sluitpost. Dat weten we allemaal. Hij heeft het uh, regelmatig goed gedaan in het eerste en heel seizoen erg goed.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 Niemand van een jurk. Zie, FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en zoals ik u al, luisteraars, had beloofd, uh, gaan we even verder praten met Lex. Lex, uh, je gaat even met een recess. Ja. En dat doe je. Dat, waar, waarom? Kan je het de luisteraars even uitleggen? Ja, nou.